Friesland trekt 300 miljoen euro uit om de economie in de provincie te stimuleren. Het geld gaat onder meer naar projecten om jongeren aan werk te helpen. Verder komt er een kredietfaciliteit voor het midden- en kleinbedrijf. Naast investeringen in de infrastructuur gaat Friesland ook de restauratie van monumenten aanpakken... en komt er geld vrij voor woningisolatie. Ook andere provincies willen extra geld uittrekken om de economie een stimulans te geven. ProRail is vannacht begonnen met werkzaamheden aan het spoor rond Schiphol. De luchthaven is het hele weekend nauwelijks per trein bereikbaar. Alleen vanuit Leiden rijden er nog treinen naar de luchthaven. Ook het wegverkeer heeft last van werkzaamheden. De spoorbeheerder verdubbelt het aantal sporen tussen Amsterdam en Schiphol van 2 naar 4. Daarvoor moeten nieuwe spoorviaducten worden aangelegd onder meer over de A4. Het weer zonnig, maar in het zuiden ook bewolking. Het wordt vandaag tussen de 20 en 25 graden. Dit was het NOS Journaal. Goedemorgen, welkom bij Lekker weg in eigen land. Kom nu naar het Japanmuseum Sieboldhuis in Leiden. Volg de reis van Couperus door Japan in de literaire tentoonstelling Het Snoer der Ontferming, Couperus en Japan. Meer weten? Kijk op de website van Japanmuseum Sieboldhuis. U kunt alles nog eens nalezen op lekkerweg.nl. Dit was Lekker weg in eigen land. Dan Brown is terug. Met Inferno.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 Peter de Wie en Mieke van der Wij. Het is drie minuten over negen geweest. Welkom terug bij de nieuwshow. Tot tien uur hebben we het over dieren in de Mexicaanse politiek. Dan behandelen we de vraag of de autodealer op termijn uit Nederland verdwijnt. En ook de vraag waarom Java-apen het liefst in een rustig hoekje vrijen. Maar goed, nu eerst mannen die aan het kortste eind drukken. De Nederlandse rechtspraak is al lang geen instituut meer van wijze en grijze mannen. Nee, de moderne Nederlandse rechtspraak wordt anno 2013 gedomineerd door vrouwen. Rechters, griffiers en ondersteunend personeel. Meer dan de helft van deze rechtbankmedewerkers is vrouw. Volgens echtscheidingsadvocaat Mark Sassen heeft deze ontwikkeling een rechtstreeks gevolg voor mannen die zich voor een scheiding bij de rechtbank melden. En dus wil Sassen zich alleen nog maar richten op de belangen van zijn mannelijke cliënten. En hij is hier. Goedemorgen. Goedemorgen. Goed, stel. Dat ik wil scheiden. Het is niet zo hoor. Maar... En ik kom bij u advocatenkantoor, Wessel, Tiedeman en Sasse. Wat zegt u dan tegen mij? Dat gebeurt uh, regelmatig. Maar dan stuur ik ze naar uh, een ander kantoor. Want ik treed alleen voor mannen op. Ja. En, en vinden ze dat wel eens vervelend? Of begrijpen ze dat altijd? Uh, nou ja, dat kan ik niet goed, uh, goed bepalen. Maar ik uh, neem aan dat ze mijn uh, reputatie zo langs man kennen. Ja. En dat ze dat dan vervelend vinden. U discrimineert. Nee, dat, uh, dit is geen verboden onderscheid. Um, maar ik heb uh, geconstateerd dat het belang van de uh, vader uh, van, de, uh, van de man te weinig uh, uh, voor het voetlicht komt. En daarom heb ik uh, mee, uh, beperk ik mij ja. nu uitsluitend tot uh, de man om die te helpen bij echtscheiding. Ja. Vertellen uw mannelijke cliënten ook dat ze zich niet op hun gemak voelen in zo'n rechtszaal waar veel vrouwen werken? Nou, als ze bij mij komen, dan hebben ze die ervaring eh, nog niet, eh, meestal. Um, maar het kan zomaar gebeuren dat een man een rechtszaal binnenstapt... en dan ziet hij voor zich alleen maar een, een vrouwelijke rechter, een vrouwelijke re griffier naast zich een uh, aanstaande ex-vrouw met een uh, uh, vrouwelijke advocaat. En misschien is hij zelf ook met een vrouwelijke advocaat. En dan kan het uh, zo zijn dat de belangen waar juist, die, juist voor de man zo belangrijk zijn... en dan noem ik er twee die uh, het meest in het oog lopen uh, natuurlijk... En dat is het vaderschap uh, en, en uh, de, de alimentatiekwestie en de omgangsregeling natuurlijk. Nou die omgangsregeling en daar uh, vind ik dat daar uh, soms veel te weinig aandacht voor is en daar ga ik mee op Nee, Neem even nog het eerste stapje. U, u spreekt wel eens mensen die inderdaad die rechtszaal binnenkomen en op dat moment denken: wauw, zegt de, die, wat is hier aan de hand? Ja, dat gevoel kan een man, een man makkelijk krijgen. Of is dat pas als er gediscussieerd wordt... Want dat er dan opeens voor die vrouwelijke elementen... die dus ingebracht worden door die vrouwen... dat daar veel meer ruimte voor is. Is dat niet het moment? Uh, het moment is uh, al direct. Uh, bij de aanblik van de rechtszaal, dus, dan ziet hij dat er geen mannen zijn. Dat is overduidelijk. Uh, als er dan uh, dingen als de omgangsregeling aan de orde komen... dan, ja, dan wordt daar alleen maar de, vrou de vrouwelijke visie over uh, belicht. En wat is die vrouwelijke visie dan? ja dat, dat, kijk, een, uh, dat de moeder uh, beter voor die kinderen kan zorgen dan de man. Het is, uh, dat, uh, dat, dat argument zal vaak gebruikt worden, maar het is uh, uh, de, de meest schrijnende gevallen zijn als bijvoorbeeld zo'n echtscheiding al een, een, een echtscheiding komt niet zomaar meestal dan zijn de mensen soms al uh, een tijdje uit elkaar, ze wonen al gescheiden, uh, de kinderen die wonen de ene week bij de vader, de andere week bij de moeder, gaat allemaal prima totdat er zich een geschil voordoet en dan ontploft het, en wat gebeurt er dan. De, uh, de vrouw die vraagt uh, voor de, uh, voorlopige voorzieningen. En dan kan het zomaar zijn dat die vroegere omgangsregeling, die zo goed liep, dat dan opeens de omgangsregeling wordt dat de man nog maar één keer in de twee weken een ja. weekendje zijn kinderen mag zien. Ja. Nou, dat zijn vreselijke tafereelen en dat is voor een vader, is dat, uh, is dat afschuwelijk. Nee, dat begrijp ik, maar heeft dat dan te u, u zegt dat heeft te maken met het feit dat daar uh, vrouwen zitten. Als er, uh, laten we zeggen, mannen zouden zitten, zou dat misschien op een andere manier opgelost De worden. De indruk die die vader kan hebben, uh, kan makkelijk zijn. Er is onvoldoende voor gestreden om duidelijk te maken dat mijn vaderschap wordt Maar terecht. heeft hij daar geen advocaat bij zich? De man heeft natuurlijk een advocaat ah, ja. bij zich, maar hij kan nu, hij kan tot nu toe, kon hij niet kiezen voor iemand die alleen maar voor mannen uh, optreedt. Okay. En ik wil mij beperken tot alleen maar de mannen, omdat je als je een duidelijke focus hebt, dan kun je het ook het beste uh, uh, bepleiten. Ja, ik uh, had trouwens nog wel even bij dat beeld hè, van een man die in een rechtszaal binnenkomt en daar zitten alleen maar vrouwen. Ik denk ja, vrouwen hebben eeuwenlang dat, uh, dat gehad, dat ze ergens binnenkwamen in een rechtszaal of waar dan ook. En daar zaten er alleen maar. Mannen. Niet dat, dat, dat, het nu, dat ik uw, uw punt niet begrijp, maar ik denk ergens in mij dacht het ook wel goed dat ze dat ze ervaren hoe dat dan is. Ja, maar dat, uh, u heeft daar ongetwijfeld gelijk in, maar dat betekent niet dat de man nu gestraft nee. moet worden uh, voor dat eeuwenlang. Uh, ik wou manier. het alleen even als een kanttekening plaatsen. Ja, maar het, de, de tendens is nu dat er steeds meer vrouwen komen in allerlei uh, beroepen. Overigens ook in, in uh, de specialisten, uh, van, uh, in de medische specialisten, daar zie je ook steeds daar is uh, de overheid, uh, de, uh, de meerderheid van is al uh, vrouw, maar dat is bij nou, daar de... werkt het hartstikke goed. Daar is namelijk gewoon meer aan voor de patiënt gekomen, omdat het inderdaad vrouwen zijn. Uh, maar dat kon, kan nog steeds gekozen worden. Uh, vrouwen die kiezen veel vaker een vrouwelijke arts, een vrouwelijke gynaecoloog. Daar praat een vrouw veel, mak veel makkelijker mee dan met een mannelijke hm. gynaecoloog. Um, ik ben uh, uh, op een hele andere manier in gesprek met een man. Dan een vrouw dat uh, kan. Wat kan... is niet interessant, toch, of u een goed gesprek heeft met die man. Maar dat die rechter uiteindelijk gewoon en uh, die tegenpartij in behoorlijk de rechter, die man heeft. Uiteindelijk moet je de rechter overtuigen, natuurlijk. Maar dat kan alleen maar als je de goede argumenten aanvoert. Oh. En als ik uh, een, in een gesprek met een man alles heb gehoord wat door die man zijn hoofd gaat, wat er gespeeld heeft... en, en dat op een goede manier uh, weet uh, te gebruiken in mijn pleidooi... Uh, dan ja. heb ik zijn belangen gediend. Ja, maar uh, wilt u zeggen dat mannen bijvoorbeeld... Hè, u hebt net een voorbeeld genoemd hè, van omgangsregelingen die dan... Uh, nadelig uitpakken voor, uh, van mannen, soms. Wilt u zeggen dat die minder vaak die kinderen kregen toegewezen omdat er een vrouwelijke rechter zit? Want je, je zou toch kunnen zeggen, die rechters die zijn onafhankelijk, dat maakt niet uit. Ja, Nee, ik wil niks ten nadele zeggen van vrouwelijke rechters, uh, dat is helemaal niet zo. Uh, wat ik wel wil zeggen is dat er uh, uh, uh, procedures zijn waar de, waarin de man onvoldoende de aandacht krijgt die hij verdient. Uh, zijn belangen zijn uh, uh, noodzakelijk uh, om die goed voor het voet te te brengen. Ik noem een ander voorbeeld. Behalve die, anders blijven we zo in die omgangsregeling uh, steken. Um, ik treed vaak op voor mannen met grote belangen. Dat zijn die, uh, en dan, dan gaan we even over naar het alimentatieverhaal. Die wel uh, een centje hebben. Sorry? Die wel een centje hebben. Nou, nee, die grote belangen hebben. Dat hoeft niet altijd over geld te gaan. Laat ik het hebben over een ondernemer. Die misschien wel een paar ah, ondernemingen mh. heeft. Uh, um, uh, en, en hij heeft uh, uh, straks te verdelen met zijn vrouw dan staat het, uh, het uh, voortleven van dat bedrijf op het spel. Ja. Het kan zomaar zo zijn dat die, uh, die vrouw uitgekocht moet worden... dat de man dat geld niet heeft. Uh, ja, dan staan er opeens 300 mensen ja, uh, dat op snap, straat. Dat snapt de rechter bij zijn vonnis toch ook wel? Dat, uh, ja, dat maar er wel, belangrijke, uh, I, dat, is, zijn. dat is juist. Een rechter uh, begrijpt dat. Dus als je dat goed uh, voor het voetlicht brengt... Ja. dan zal die rechter ook de goede beslissing nemen. Ja, ja. Maar daar gaat het om. Je moet met de goede dingen uh, komen... wil je een rechter kunnen overtuigen. En mijn indruk is dat een man dat beter kan voor een man dan een vrouw. Hm. En dan maakt het niet uit of die rechter een vrouw of een man is? Uh, nou, nou, het is zo. Dus uh, uh, dit, of het uitmaakt of niet, je kunt er niks tegen doen. Uh, maar ik, heb mijn... je het idee dat het uitmaakt? Nee, ik heb niet het idee dat het uitmaakt. Maar ik heb wel het idee dat er misschien meer uh, uh, uh, argumenten nodig zijn om die rechter te overtuigen. Nou ja, euh, hebt u ook voorbeelden waarbij dat gelukt is? Ja. Ik nou heb ja, als u, u hebt het over die mannen met grote belangen. Is ja. Dat... ja, nou ik, ik, ik vertel dat niet voor niks, want dat hey? is ook een uh, zaak die ik aan de hand heb, gedaan, uh, de hand heb gehad. Een, een groot bedrijf, een uh, groot bouwbedrijf, het is alweer even geleden, waarin uh, de man... Verplicht was er eigenlijk om uh, met zijn vrouw te delen. Dat zou ten koste zijn. Want ze waren in het gemeenschap bedrijf. van getrouwd, ja, ja. Ja. Dat zou ten koste gegaan zijn van het bedrijf. En uiteindelijk is daar gekozen voor een andere regeling. Dat die aandelen niet verkocht hoeven te worden. Dat bleef bij de man. En dat is op een andere manier gecompenseerd. En nou, dat zijn. Dat zijn hele grote belangen die heel belangrijk zijn om dat goed te regelen. Is, is dit iets wat u ook met uh, confrères, collega's dus uh, bespreekt eigenlijk? Ja, dat is, uh, is inderdaad. En, en kennen ze dat? Ik ben uh, onderdeel van een uh, kantoor waar meerdere advocaten zitten met ja. verschillende en disciplines. En ik kom zelf ook uit de discipline van het uh, arbeidsrecht en het uh, ondernemingsrecht en daarom Meen ik dat ik daar een, een, goede, een, een goede kijk op heb. Maar ik kan het ook bespreken met mijn kantoorgenoten, die heel veel uh, zakelijke belangen vertegenwoordigen. Maar bent u nou de eerste eigenlijk in, in, in deze branche? Of? Ja, ik, nou, ik ben de eerste die zich profileert als echtgezinsadvocaat. Alleen voor mannen, maar het heeft zich al bewezen. Want in Amerika is dat een. Uh, Bestaat dat ook? ook? Ja, divorce voor mannen is gewoon een uh, gebruikelijk iets. Oh. Ja, dus het... Misschien vindt u het ook gewoon lekkerder met mannen. Nou, Fijn uh, <laughs> uh, dat bedoel is natuurlijk al mensen mee te werken ik nee, ik, sorry ik ik, ik praat Druk makkelijker wat nee, maar het is voor mij, u, u bedoelt het goed geloof ik ja uh, altijd. <laughs> nou, ik, praat ik bedoel het altijd met, goed ja. ik praat makkelijker met mannen maar dat, uh, dat je ik, ziet ja. in alle als je feestjes of partijen ziet dan zie je dat vrouwen altijd bij vrouwen gaan staan en mannen gaan altijd met mannen mannen nou, dat nou, niet is altijd gewoon... hoor nou niet dat altijd komt omdat vrouwen echt te weinig weten van wielrennen voetballen uh, dat is een uh, uh, uh, punt, maar het praat ook anders. Mannen, uh, mannen die hebben iets van uh, man en man, een woord een woord. Uh, die, die, die, heel snel kreeg je Precies. al een gevoel vrouwen van het en vertrouwen. En zijn van die onbetrouwbare loeders. Helemaal maar. niet, maar dat leidt te veel <laughs> af. Dat, Minister, is, dat is de ja. vraag die we u natuurlijk willen stellen... bent u zelf nog getrouwd? Ik ben zelf heel gelukkig getrouwd. Wel? En ik heb vier kinderen. Nee? <laughs> <laughs> nee? Wat, wat, wat bespreekt u aan de keukentafel met de vrouw? Uh, uh, nou, vanochtend uh, ging het hierover. Ja, ja gek, ja, maar, hè? Ja. <laughs> en toen zei ze, nou, ik hou je in de gaten. Ja. Ja, ik word ja. afgeluisterd. Ja. Ja. <laughs> uh, he heeft het eigenlijk altijd meer conditie geleid? Um, ik uh, ben uh, ervan overtuigd dat dat tot meer klantlidie heeft geleid. Ik ben, uh, uh, uh, uh, uh, ben gisteren in de krant geweest. Ja. En, nee, uh, maar de, de, met de publiciteit gaat het goed. Was dat misschien ook het idee? Ja. Nou, nee, dat was niet het idee. Maar het is wel een ongelooflijk gevolg. Uh, ja. Ik ben er enorm door verrast. Maar het uh, betekent wel dat de telefoon uh, rood nou, groeit. Het betekent staat. gewoon dat er dus behoefte aan is. Nou, dat ben ik helemaal medeerd. Ja. En de volgende stap lijkt mij dat u gewoon eens in gesprek moet... met die vereniging van rechten want die is er, en dit is toch een serieus punt... wat je kan bespreken, of niet? Uh, ja, maar we, zou u dan willen dat ik met ze bespreek... dat er minder vrouwen worden Nee, nee, nee, nee, nee, maar dat je... Dus die invalshoek, dat, dat die rechtelijke macht ook eens denkt... ja, verrek... Het is toch belangrijk misschien dat we toch op een of andere manier... ondanks die oververtegenwoordiging, gewoon uh, ja meer dat soort gelijkwaardige belangen uh, bekijken. Ja, nou, ik denk dat iedere zaak wordt uh, op een uh, andere manier bekeken. Het is natuurlijk allemaal casuïstiek. En ik denk dat het mijn belangrijkste taak voorlopig is... om iedere zaak heel goed uh, uh, het mannelijk standpunt te bepleiten. Maar u heeft gelijk dat dat ook verder door zou moeten dringen... in de rechterlijke macht. Maar ook de wetgever, uh, daar zou veel meer gekeken moeten worden... of de wetgeving... Die die, uh, uh, die uh, gemaakt wordt. Of dat wel allemaal in het belang van de man is. Dus ik denk dat er een. Uh, een ja, grote ja, in het belang van de man? In het belang van beide uiteindelijk toch? Oh, uiteindelijk natuurlijk. Maar okay. ik uh, meen dat de man nu op achterstand staat. Hmm. En ik wil die achterstand inhalen. U maar, zegt, de wetgeving is in het voordeel van de vrouw, zegt u? Nee, dat heb ik niet gezegd. Oh. Maar ik denk dat het. Heel goed mogelijk zou zijn dat je... Dus uh, u suggereerde... moet de rechterlijke mm. macht ook meer overtuigd worden? Nou ja, Dat, beter, ja. Uh, dat is een punt. Dat, dat zou goed kunnen. Maar ik denk ook de wetgever. Daar, daar zou ook eens gekeken moeten worden. Is al die wetgeving wel... Uh, in het belang uh, van mede de man? U bedoelt eigenlijk... hij is niet altijd in het belang van de man? Nou, wat een hele goede wetgeving is geweest... maar dat was pas in 2007... is uh, de voortzetting oude, ouderschap. Vanaf dat moment... Uh, is het verplicht om een ouderschapspan in te dienen als je uh, gaat uh, scheiden. Nou, dat is echt een mijlpaal in de, uh, in de geschiedenis. Dat heeft zoveel goeds gedaan, maar in de praktijk blijkt dat toch uh, uh, vaak niet te werken. Uh, mensen komen er niet uit. Of, uh, en uh, zulke uh, gevallen, als ik net noemde, van die vader die plotseling wordt teruggezet... van een wekelijks uh, uh, bezoek van zijn kinderen, opeens één keer in de twee weken uh, een weekend... dat kan nu nog steeds gebeuren. Uh, maar die wetgeving toen is heel goed geweest. En zo zijn er waarschijnlijk nog wel meer zaken die uh, aan de orde moeten komen. Goed, hartelijk dank. Uh, Mark Sasse hoorde uw advocaat bij advocatenkantoor Wessel Tiedeman En Sasse. hij neemt dus uiteindelijk mannelijke cliënten aan. Er zijn misschien ook wel vrouwelijke uh, uh, advocaten die alleen vrouwen nemen, of niet? Uh, bij mijn kantoor niet. Nee, nee maar goed, nee. dat zou kunnen. Goed, hartelijk, uh, hartelijk dank nogmaals. Ja. Een nieuwe burgemeester kiezen. Daar hebben de inwoners van de Mexicaanse stad Galapa geen behoefte aan. Ratten zijn het namelijk, die lokale politici. Uit protest heeft het baasje van Kat Morris... zijn geliefde huisdier verkiesbaar gesteld. Met leuzen als een Galapa zonder ratten. Morris maakt het mogelijk. En de hele geweldige kreet Yes We Cat zou Morris de verkiezingen van morgen wel eens kunnen laten winnen. In de Peilingen heeft hij zelfs 3,5 keer het aantal stemmen... dat de kandidaat van de heersende partij heeft. En bij ons is aangeschroven Lene de Bel, docent Politieke Economie in Latijns-Amerika... op de Hogeschool van Amsterdam... om te praten over deze bijzondere kandidaat Morris. Goedemorgen. Goedemorgen. Het lijkt even een grapje, maar dat is het bepaald niet, hè? Nee, nee. Ik was het vanochtend naar mijn dochter aan het leggen... en die dacht dat ik te veel tequila had gehad gisteravond. Uh, maar het is inderdaad uh, een ludieke actie, maar het is, uh, is bloedserieus. De ondertoon. Ja, Tanti Canti kan, mm. Gato he, heet hij. Eh, eh, ja, Candigato, ja. Kattenkandidaat. Die is dus. Hoe populair is die? Uh, mateloos populair. Uh, dus, dus met name op social media is dat, is dat gewoon helemaal... Uh... Ja, maar goed, dat kan nog grappig zijn. Maar wat ja. zegt het werkelijk? Nou, Het idee is dus dat, ze het gewoon, uh, dat, dat veel burgers in die, uh, in die regio, maar ook in andere delen van Mexico, het zat zijn. Dat inderdaad de traditionele partijen uh, ja, uh, hun machtsmisbruiken, en uh, corruptie is, is uh, wilderig aanwezig. Uh, en dit is, dit is eigenlijk een reactie daarop. En uh, ja, met de kracht van, van social media hebben ze nu ook een outlet om, om dit zeg maar, uh, zichtbaar te maken. Want hoe nou, duidelijk... Stoort die bevolking zich aan die corruptie? En wat is dat dan? Nou, het is, het is natuurlijk iets wat, wat, wat, uh, wat niet nieuw is. Ik bedoel, dat speelt al, uh, dat speelt al jaren, tientallen jaren, als ik, als, ik, als, ik, uh, als ik het mag zeggen. Maar nu, op deze manier, uh, is, is het. Er zijn gewoon een aantal incidenten. Nou, Geef eens een over. voorbeeld. Wat is er gebeurd? Uh, een overheidsfunctionaris uh, in Mexico-stad, uh, zijn dochter, die, uh, die wilde op een terras zitten. <laughs> Bij een restaurant uh, buiten en uh, er was geen plek, het was vol. En toen zeiden: Ze weten jullie wel wie ik ben. Uh, en de volgende dag uh, was die uh, zaak gesloten uh, op hoge hand. Nee. Uh, zonder zonder noemenswaardige opgave van reden, van wel spreken. En uh, uh, uh, dat is mm. natuurlijk uh, uh, uh, like helemaal uh, uh, in de uh, social media uh, over de kop gegaan. Dus uh, okay. uh, uh, vervolgens he, heeft hij. Is ook nogal een beetje aftreden. Ja, ja. Ja, natuurlijk. ja, maar daar kunnen politieke tegenstanders toch gebruik van maken. Je hoeft geen uh, politiek mm -hmm. licht te zijn om van dit soort situaties toch gewoon een verkiesbare plaats voor jezelf te regelen. Ja, absoluut. En dat gebeurt ook. Maar er is een groot verschil uh, tussen uh democratie op papier. Uh, op nationaal niveau in Mexico hebben we inmiddels ook uh, de nodige instituties... die dat ook uh, op een redelijk niveau kunnen naleven. Maar op regionaal en lokaal niveau spelen we gewoon een andere Wat betekent andere dat krachten. dan? Dat gewoon de, de, de landeigenaar de, de chef van het dorp is? Uh, nou, landeigenaar, dat is, dat is wel uh, een tijd geleden. Maar, maar we hebben natuurlijk nu al, al sinds een aantal jaren gewoon maken, te maken met met name drugshotels die, ja. uh, die grote belangen hebben. Ja, maar en, dat is toch iets heel anders, toch niet? Uh, ja en nee, maar uh, het, het fenomeen is, en, en dat is een, ook een probleem denk ik in het Mexicaanse politieke stelsel, is dat, dat uh, je mag niet uh, herkozen worden. Uh, en de burgemeesters die worden maar voor drie jaar gekozen. Dus het is een is na drie jaar ben je weg? Na drie jaar ben je weg en je mag wel herkozen worden na een volgende periode, maar niet aangesloten. En waarom dus, is dat? Uh, ja, oh ja, dat om, is, om die corruptie te voorkomen? Nee, dat, dat gaat nog verder terug. Dat oh. heeft te maken met de Mexicaanse revolutie. Uh, dat, dat ze, ze wilden voorkomen, zeg maar, dat je voortdurend die factiestrijd uh, krijgt. Uh, maar het resultaat is dus dat het. In veel gevallen op lokaal niveau drie jaar gaai is. En, ja, okay. uh, en, en die kandidaten die naar voren geschoven worden, dat zijn vaak uh, ja, pionnen. van... Z bazen. Maar luister, ja. ik, je kan dan toch een tegenkandidaat uh, st stellen? Absoluut, en dat gebeurt ook. Uh, maar, uh, en, en, en dat is nu ook weer wat je, wat je nu. Uh, want er zijn, er zijn dit weekend morgen uh, verkiezingen hmm. in veertien uh, deelstaten. Um, als je als kandidaat te veel hervormingen wil doorvoeren... dan wordt er eerst uh, gepoogd om je om te komen. Als je daar niet aan toegeeft, dan, uh, dan word je geïntimideerd. Uh, er zijn weer, nu ook weer tientallen meldingen van ontvoeringen uh, en zelfs moord. Dus, dus, uh, er zijn en dat is ik allemaal wel... drugsgerelateerd? Uh, grotendeels wel, ja. ja. En, uh, en, en dat zijn gewoon dingen die, uh, ja, die zijn heel lastig te doorbreken. Ik bedoel, uh, ja, je, je moet als kandidaat moet je ook niet te, te veel willen veranderen. Want wat Efti... kan je als drugsgerelateerde kandidaat dan voor je dorp doen eigenlijk? Uh, nou, in, in veel gevallen doe je het vooral voor jezelf. Ja. <laughs> Uh, maar, maar dat is inderdaad wel een, uh, wel een, wel een goed punt uh, en, en dat heeft maken als je het wat in een grotere context plaatst. Wat je, wat je veel ziet is dat uh, ja, burgers ook weinig vertrouwen nog steeds hebben in, in overheidsinstanties en uh, ze zoeken eerder de bescherming, maar ook de, uh, ja, de financiële middelen van iemand, een, een lokale leider die, die, die belangrijk is. Uh, en, en daar zijn ze loyaal aan en niet aan, uh, aan, aan, aan zeg maar overheidsinstanties. Wie heeft Morris uh, kandidaat gesteld? Zijn baasje. En wie, wie, wie, wie was dat? <laughs> wat voor poes is het? Het uh, ja, is een zwart-wit kater. En het idee was uh, inderdaad, wat je, wat je noemt, uh, de enige die deze ratten op kan ruimen, dat is, ja. dat is de kat. Maar wie is dat baasje uh, dan? Uh, ik, ik ben zijn naam even ah, vracht, ja, maar het wat... idee is van... Uh, ja. Uh, hij doet eigenlijk het principe hetzelfde als, als alle andere, andere uh, leiders. Hij slaapt veel, hij, uh, okay, <laughs> hij speelt een lamp. beetje rond en hij, hij begaaft zijn, zijn vuile zaakjes ook zelf. En waar is dat ja, ja. tot zijn bakje neergezet wordt <laughs> vreet de en schreet ruif leeg zonder er iets voor te doen? En wat is het verkiezingsprogramma van Morris? <laughs> uh, dat is het enige wat hij, wat hij wil, dus niet. slapen. En, uh, en, uh, ja. en hij is ook dus daarom niet geleerd aan een partij. Ja. En dat is natuurlijk een paradox. Is er ook een programma. kans dat deze uh, verkozen wordt? Uh, nee, formeel is dat <laughs> niet mogelijk. Want, uh, Want hij staat niet op de kandidatenlijst. Maar, uh, en da, da, dat, ja, dat is een hele mooie Facebookpagina. En wat je net ook noemt, uh, Yes We Cat. Er is een hele campagne omheen gebouwd. Uh, je kan op je, op je verkiezingsformulier kan je, kan je een kandidaat bijvullen. Maar die stem is ongeldig. En op het moment dat de electorale commissie ook zei van uh, wees verantwoordelijk, doe dat niet, want je verliest die stem. Uh, toen ging het natuurlijk helemaal uh, uh, over de kop, zeg maar. Drie keer viral. Uh, en uh, nou ja, goed, dat, dat is waarschijnlijk wat er gaat gebeuren. Maar uh, die stemmen die worden gewoon niet geteld. Een meerderheid van de stemmen zullen dan ongeldig blijken te zijn. Ja, ja. En, en dat, dat is, is het signaal. En dat ja. is absoluut een signaal. Uh, en dat, dat ondermijnt natuurlijk ook de legitimiteit van de kandidaat... die uiteindelijk wel verkozen kan worden. Nou ja, is dat verkiesbaar stellen ja. van een moord is dus eigenlijk een start zijn geweest voor een protestbeweging, hè? Ja. ja, ik denk het wel. En, en, en, dat, is, en, en dat zie je ook met, met andere regimes, niet alleen in Latijns-Amerika... maar de rest van de wereld, dat ze nog niet echt een, een manier hebben weten te vinden... om hoe om te gaan met die social media. Uh, dit, dit biedt gewoon een, een uitlaatklep voor veel, uh, veel burgers... Uh, die voorheen zeg maar, uh, gewoon die transparantie niet, uh, niet konden krijgen... En op deze manier kunnen ze zich wel uit. En ja, je, je ziet het en, uh, na een aantal schandalen. Die overheidsfunctionaren moeten nu wel uh, aftreden. Ja. En voorheen was dat. En, de... en vindt dit ook navolging? Zijn, uh, zijn er ook uh, steden waar ja. de, opeens, uh, weet ik veel, ja, een hond of een papegaai? De ezel. Uh, de, de ezel in uh, Chatjuare hebben ze nu een ezel kiesbaar gezet, uh, John. Uh, en in Oaxaca een, een hond, Titan. Dus, <laughs> nee, absoluut. Uh, ja. Ja. Nou ja, uh, ik, ik had juist begrepen dat de laatste jaren uh, Mexico uh, juist democratischer en transparanter zou worden. Ja. In ieder geval op, op nationaal niveau. Nou, en dat is dat verhaal wat ik, wat ik ja? net vertelde. Dat je, dat je op nationaal niveau uh, wordt die hervorming door, doorgevoerd. Maar... maar op lokaal niveau uh, wordt dat op een hele andere manier uh, beleefd. En uh, ja, democratie is natuurlijk niet alleen uh, regelmatig verkiezingen hebben. Dat, dat, is, dat gaat ook. En dat, dat is hier het punt, denk ik, uh, vertegenwoordigd zijn. En, en, en de mensen, de burgers, veel burgers voelen zich gewoon niet vertegenwoordigd... door de, door de kandidaten uh, van de traditionele politieke partijen. Hoe gaat dit nu verder? Want het, het heeft iets in gang gezet, dat is duidelijk. En Die ja. social media spelen daar een rol in. Uh, de, de, de, is dit gewoon... Ja, het heeft een hoog ludiek gehalte, ja. natuurlijk, maar het, het raakt wel degelijk aan, aan serieuze zaken het loopt dit nu weer met de sister af of is dit echt het begin van, van, van een beweging die iets gaat veranderen? Ik, eh, ik denk en ik, ho ik hoop eerlijk gezegd wel eh, dat heeft meer te maken met eh, dat, dat inderdaad eh, ja, de, de echt schandelijke vormen van machtsmisbruik, dat die gewoon nu ook eh, onmiddellijk eh, op straat liggen en aan de kaak gesteld worden, waardoor uh, er ook op een andere manier uh, ja, politiek bedreven gaat worden. Waar ik wat, wat somberer over ben, is, is zeg maar hoe dat patroon te doorbreken... Uh, dat je die lokale machthebbers... dat dat inderdaad gewoon veel democratischer wordt. En dat heeft natuurlijk met een heleboel dingen te maken. Dat heeft ook te maken met uh, ja, de grote sociale ongelijkheid... die je nog steeds hebt in, in Mexico. Uh, maar ook in de rest van Latijns-Amerika overigens. Um, en, en ja, het gebrek aan instituties waar de burgers uh, vertrouwen in hebben. Het, het zou dus wel eens de weg van onderop kunnen zijn... als je op ja. plaatselijk niveau dit soort dingen kan stimuleren... en voor elkaar kan krijgen, zou uiteindelijk... maar dan hebben we het over 20, 25 jaar, een keer aan... want waar het land natuurlijk aan leidt is de knallende drugsoorlogen... Ja. en de echte, uh, nou ja, puur corruptie... alleen maar veroorzaakt door de verdovende middelen... Ja. Dat die een keer aangepakt kan worden. Ja, nou de, ja. Uh, kijk, die, die, die, die uh, drugskortels waren er natuurlijk ook al tientallen jaren. Alleen waren ze, vlogen ze lang onder de radar. Mm. Dat, heeft, dat heeft wel ook direct te maken met het politieke stelsel. Uh, die hielden gewoon een handje boven het hoofd... omdat ze er allebei beter van werden. En dat is natuurlijk na de, de machtsoverdracht over, uh, sinds 2000... Is dat, is dat veel meer in die open gekomen. Gewoon omdat die, die banden uh, doorgesneden uh, werden. En daar werd ook actief ingezet om die drugskartels uh, probeerden terug te ringen met, ja, met, met rampzalige gevolgen... Maar hoe, hoe los je het dan op? Dat is, dat is de grote vraag. Dat, uh... Ik zou het nou zo uh, fantastisch vinden als er volgende week zo'n filmpje is... Ja. Zo op zo'n plein en dat daar die hele bevolking... <laughs> viva morris, viva morris of ja. zoiets zou doen. Ja, ja. Die, nou, die kans is het nog wel, hè? Waarschijnlijk. Dat is, dat is niet ondenkbaar. Uh, en dat is ja. dan ook daadwerkelijk ten tonele beschijnt. Precies. Gewoon in, met, met kattenbak onder zijn arm <laughs> daar gewoon op het bordes staat. Het lijkt me geweldig. Er zijn, er zijn filmpjes op, op, op YouTube vinden, ja. waarin, waarin die, uh, daar zit de kat echt op een, op een tafeltje En uh, ze, ze hebben, zetten een soort kikkertje voor zijn neus. En dan noemen ze de naam van een kandidaat en dan slaat hij die <laughs> tafel van de tafel oh, ja. Kijk, <laughs> Boris is onze held. Hartelijk dank voor de uitleg. U hoorde dokter... Leendert de Bel, docent Politieke Economie in Latijns-Amerika... op de Hogeschool van Amsterdam. Het ging dus om een zeer bijzondere kandidaat. Houdt u hem in de gaten. Morris de Kat. Dank u wel. dreams inside You've got to admit it At this point in time That it's clear The future looks bright Donald Fegen was dit met IGY. Oké, okay, deze Numbers week werd bekend 82. dat in de eerste helft van het jaar 36% minder auto's zijn verkocht dan in dezelfde periode. Vorig jaar blijkt uit cijfers van onder andere de Rijvereniging en BOVAG, dat is het kenniscentrum voor de autobranche. Oud, Macron, die voorspelde vorige week zelfs dat 2013 het slechtste jaar voor de autoverkoop is sinds 1969. Over de malaise in Autoland, hoe het komt en of dit de positie van uw dealer om de hoek blijvend bedreigt gaan we praten met autojournalist van Carros, David Bakels. Goedemorgen, David. Goedemorgen. Zijn het net zeurende boeren? Altijd uh, wat te mekken of is er serieus wat aan de hand? Nou, er woedt een crisis en uh, dat is een meervoudige. Uh, er is met de autowereld heel veel aan de hand en dat treft ons allemaal. Er is natuurlijk een energieomslag. Uh, Wat gaan we doen? Uh, overheden hebben daar een heel sterke hand in. Het is onduidelijk uh, waar er nog voor gekozen wordt. Ten tweede is er een economische crisis. En uh, nou, die, die woedt ook wereldwijd en die zorgt ervoor dat mensen gewoon minder willen kopen. Ik zeg niet kunnen kopen, maar willen kopen. En dat is er aan de hand. En in Nederland uh, ja, hebben we inderdaad 37% minder auto's verkocht in het eerste halve jaar. Maar dat is wel een beetje net als de vorige keer dat we erover praten. Een verkeerd beeld, diezelfde overheid, Nederlandse overheid... die stelt voortdurend CO2-belastingen uh, uh, vast. En daar hangt natuurlijk een motorrijtuigenbelasting en een bijtelling aan vast. Als je als overheid zegt, we gaan per dat en dat moment dat ophogen... dan gaan de mensen heel snel nog even een auto kopen. En dat dat is voor... vorig jaar gebeurd, gebeurd, in 2012. Voor 1 juli mm. is men nog gauw gaan kopen. En vandaag, in, in, in, uh, het, is toch over het meetpunt was mei jongsleden. Van, uh, als je dat, uh, de verkopen van dit jaar hebben natuurlijk niet zo'n hoos, want er is dit jaar niks veranderd. Okay. En waarom zegt nou uh, iedereen, nou, tweede halfjaar gaat het beter? Nou, dat zal best zo zijn. Want dat komt omdat er per 2014 opnieuw een verhoging komt... Okay. Dus je kunt zeker weten dat de mensen weer een hoos, eh, heet het, een uh, run op de, op de auto's doen. En uh, gaan mensen dan uh, om, vanwege deze verhogingen uh, ook naar het buitenland... om hun auto's te halen? of niet? Maakt dat, dat is, niks uh, uit? Ja, daar heb ik heel veel over te tellen, maar daar moet ik voorzichtig mee zijn... Oh. Nederland kent dus de hoogste autobelastingen. Nederland en Denemarken zijn kampioen in de wereld wat belastingen betreft. Dezelfde auto kost in Nederland, ik geloof 15% meer dan in nou, Duitsland, hè, als een doe, Duitse doe het auto het maar, is. Ja, doe dat nog maar een keertje extra. 30%? Kan in sommige gevallen zo goed op oplopen. 80%. Dus gaan uh, de, mensen dan naar Duitsland om een auto te kopen? Nou, uh, de occasionverkoop, ik zal het uh, ja? toelichten. De occasionverkoop in Nederland is, is goed. En de verkoop van vrijwel nieuwe auto's, grijs geïmporteerd, is zelfs heel erg goed. Ik sprak gisteren een bekende, bekend autobedrijf die dat in het groot doet. Echt serieus, in Nederland bekend. En die zegt, we hebben ten opzichte van vorig jaar 43% omzet. En voriging. wat is grijs? Grijs, dat is, ik zou maar zeggen, buiten de officiële importkanalen om. Dan kost een auto geen 1 ton, maar bijvoorbeeld 60 of 70. En in sommige gevallen zijn dat zelfs uh, gloednieuwe dingen... Of moet ik zeggen, ja, vaak zijn het nieuwe dingen. Maar het zijn ook vaak auto's waar een fictieve kilometerstand op staat. 1500. Is dat wel legaal dan? Het is volstrekt legaal. Alleen, uh, wat er, kijk, importorganisaties in ons land, fabrieken... Die, heb, die vinden dat aan de ene kant natuurlijk vreselijk... want ze lopen hun marges mm -hmm. uh, mis. Lopen ze mis. Maar aan de andere kant is het gewoon zo dat ze het zelf ook doen... Maar, het zelf wacht ook. even, ik snap het niet. Wie loopt nee. er dan een marge mis? De enige die een marge misloopt, loopt is toch die dealer op de hoek? Nou, een importeur. Hoewel, hoewel steeds vaker een fabrieksvestiging. Maar goed, dat zijn ja. uh, aparte bedrijven, zou ik maar zeggen. Die lopen een marge mis. En de dealer loopt zijn marge mis. Ja, daar hebben al die bedrijven toch afspraken voor... dat je officieel gewoon uh, van je dealernetwerk in buitenlanden afblijft... en dus niet aan het buitenland levert. Ja, nou maar dat, uh, door, de, door diezelfde crisis en de ernst daarvan... Uh, ja, wor wordt daar de hand mee gelicht. Dat is gewoon zo. Dat kun je trouwens ook overal zien in het aanbod. Mm. Maar uh, importeurs mee, ja. doen, doen het dus zelf ook. Oftewel de fabrieken. En, maar oké, okay, uh, dat scheelt dus dan 30%? En... Uh, any, any percentage. Het, kan, uh, het hangt er net vanaf hoe zo'n auto gebracht wordt. Uh, hoe duurder de auto, hoe groter de marge is. Dat is natuurlijk en je ook zo. krijgt hem wel gewoon thuis afgeleverd met een Nederlands kentekenbewijs? Je, je koopt hem bij zo'n bedrijf met een Nederlands kentekenbewijs, ja. Maar wat vind jij daar dan van? Van deze praktijken? Hoe legaal ook? Uh, nou, het staat iedereen vrij. Zeker in een Verenigde nee, Europa. Nee, dat vraag ik niet. Vraag wat jij ervan vindt. Ik vind het, uh, begrijpelijk. Ik vind het begrijpelijk. Maar vind je het ook afkeurenswaardig? Uh, in zoverre, als je als klant dan vervolgens een beroep gaat doen op je dealer... heb je Nederlandse dealer die zijn marge al niet heeft gevangen door die import nee. van jou... dan vind ik het onterecht, ja. Want de dealers die, die zijn hier de dupe van. De dealerrendementen in Nederland zijn ook historisch laag. Er wordt wel in diezelfde bronnen die, je, die jij noemt wordt er wel gesproken van een verbeterd rendement, want je praat over tiende procenten punten. Hè? Het was 0,08 uh, procent rendement. rendement. Ja, en toen ik Daar nog in de afgelopen zat, was het echt ook weer tig keer hoger normaal. Maar kan je niet van bestaan. Zijn er ook veel dealers die het moederhoofd ja. in de schoot leggen? Ja, er zijn heel veel Nederlandse dealers die op dit, op dit rendement draaien of zelfs in het rood lopen. En um, die het gewoon niet redden. En het verhaal was altijd dat en, dat kon, omdat ze natuurlijk uiteindelijk de marge pakten op de verkoop van ja, die auto's. en het traditionele autobedrijf bestond natuurlijk bij de gratie van de verkoop. Dat waren marges tussen de 10, de 14 en de 20 procent, bruto. En ze verdienden geld aan het onderhoud. En dat waren vaak dikke auto's, veel auto's, onderhoudsgevoelige auto's. Nou, het zijn tegenwoordig kleine auto's, moderne auto's, onderhoudsvrije auto's. Ah, dus die werkplaats valt ook al niks meer uit te halen. De auto's zijn gewoon zo goed dat uh, die ja. garage ook minder werk heeft. Precies. Ja, dat is de... de nou, dan, aan je... de ene kant kan je zeggen, dat is... Prima dat die auto's goed zijn, dat ze ja. langer goed blijven, dat ja. er minder gedoe aan is. Maar uh, daardoor, uh, dus ja. Ja, het hele traditionele model, ook hier in deze branche, ja. verdwijnt de traditionele nou, verkoop. Je als, ziet het toch overal. En als de reparaties ik, dus. Ja. Als ik jij zo hoor, dan is dat toch volstrekt het organische model van het ja, veranderen van de bedrijfstak. Ja, de bedrijfstak verandert. En uh, nou, ik weet niet of jullie uh, gelezen hebben in de, in de kranten de afgelopen week over meneer Elon Musk, dat ik zou maar zeggen... de Steve Jobs e, van de autowereld, die de ik Tesla... Ik heb Elon Musk geheel gemist. Okay, oh, die, nou Tesla, dat, ja. die Tesla. Die meneer die is zelfs een, zelfs Nederlandse uh, lui, zoals ik bijvoorbeeld... krijgen op de Blackberry en in de gewone mail... Uh, petities te tekenen van deze man. Waarom? Omdat hij uh, bijval wenst voor zijn de dealers moeten eruit. In Amerika is de dealerwereld, en hier natuurlijk ook, is oppermachtig. Want vertel even nou, wat want Tesla, Tesla doet. Tesla zegt namelijk, die auto koop je bij mij. Je logt in op Tesla, je stelt je auto samen. is Tesla? Tesla Sorry is een hoor, Amerikaans maar... automerk uit Silicon Valley. Oh. Elon Musk is onder andere de uitvinder van Paypal. Rijk geworden. Maakt nu raketten voor uh, ruimtenturisme, maar ook uh, auto's, elektrische auto's. Een elektrische auto is dat. Ja, volledig elektrisch. Oh. En met heb met een soort Google-besturing, begreep ik, enzovoort. Ja, het is een iPad eigenlijk. Ja, hè? Je, je, je... Op het console is een iPad. Ja, ja. En je, het is gewoon... Maar goed, die auto... Uh, of, althans, dit merk... Uh, streeft ook naar een dealerloze verkoop. Want die zegt, die auto's van mij... ja, die komen we wel servicen. We zetten serviceteams in de landen neer. Ah. En voor verkoop kom je met mij. Kortom, die hele autowereld die staat eigenlijk op zijn kop. Stilletjes. Ja. En Nederland uh, speelt door zijn ingewikkelde markt... Hmm. Altijd een voortrekkersrol in de wereld. Al die fabrikanten kijken heel goed wat hier gebeurt. En dat is op het ogenblik nog... Geldt altijd... het eigenlijk voor alle merken ongeveer gelijk? Nou, deze hele ontwikkeling? Ook, dan is het weer heel interessant om te zien... dat met name Dacia, het budgetmerk van Renault... doet het relatief heel goed. Maar ook Bentley, Land Rover en Jaguar... Dus je zit precies. Dat in... zijn merkwaardige markt, zeg nee, maar. Dus het dus dat... allerhoogste en het allerlaagste. Nou, je ziet dus door wat we net bespraken, dat mensen willen wel kopen, maar niet tegen zulke belastingen. Nee. En de belangstelling, of de, ik zal maar zeggen, de belangstelling zit hem in of heel goedkope auto's van, wat kan mij het verder schelen, of juist hele dure. Dus die, snap je, daar tussenin is het, is het sappelen. Ja. Dat is het verhaal eigenlijk. Terwijl die aantallen uh, auto's, als je ze bekijkt... zijn ook toch best nog wel fors. Alleen zal dus het dealernetwerk gewoon een beetje leeggeschreven nou, worden. Ja, je, in, in, uh, in horen zal er nog maar één dealer van een of andere merk overblijven. Nou, waarschijnlijk. Als je nou kijkt tot en met mei... dat uh, Volkswagen in het totaal 3800 auto's heeft verkocht... Ah. Met ik weet niet eens hoeveel dealers, en ik heb het vast fout, maar tientallen en tientallen dealers met de minimale marge die er tegenwoordig zijn, dan kun je niet spreken van een volumineuze markt. Je ja, 17.000 in een half jaar verkocht? Of gisteren uh, nou heel erg? Uh, sorry, uh, nee, nee, nee. Er, worden, er zijn tot nu toe 211.000 auto's verkocht. En uh, er wordt dus gehoopt op 420 over het hele jaar. Dat hebben we trouwens een paar maanden geleden ook samengezegd. Dat we blij mogen zijn als we dat halen. Ja. Dus dat zie ik inderdaad. Uh, moet ik nog even aanzien. Zitten klatten ook in de tweedehands auto's eigenlijk? Nee, juist niet. Juist niet. Tweedehands, goede tweedehands ouders worden goed verkocht. Maar nou goed, je kan ook zeggen: dit is eigenlijk wel fijn. De auto's die, die, die hebben minder onderhoud nodig. Ze ja. houden het langer vol, ze worden zuiniger. Ja. Weet je, uh, de, de, de, als je nieuwe auto's moet maken, dan heb je ook weer heel veel nieuwe grondstoffen voor nodig. Ja. Bedoel, als je het op een Vanuit een ander punt bekijkt, is het helemaal niet zo'n slechte ontwikkeling. Nee, we willen allemaal een schone aarde, een schone lucht en een niet te zwaar belast milieu. Ja. omdat dat betreft. Maar dat is weer een andere optreden. Ja, nee, hier. maar ik probeer het even van de andere kant ja. te bekijken. Nee, maar je hebt helemaal gelijk. Elektrische auto's zijn natuurlijk doen... sowieso heel grondstofintensief. Ja. En dan zijn ze ook nog heel energieintensief. Maar dan hebben we het ook al eens. Daar zouden we eens apart over moeten praten. Een elektrische auto heeft heeft een motor die vol zit met, met, met grondstoffen, waarvoor ze Afri Afrika nu aan het omspitten zijn. He? Dan moeten ze ook nog uh, opgeladen worden voortdurend. Nou, onze Nederlandse overheid is wat dat betreft heel hypocriet. He, die beloont dus uh, uh, schoon elektrisch rijden met geen bijtelling. Maar intussen, uh, he, ze willen een schoon Nederland, maar intussen is Nederland juist met vijf kolencentrales enorm op kolen aan het inzetten. Nou, dat is victoriaans ja, Maar Smeeren, gewoon. Ja, is besloten, geloof ik, in die nieuwe uh, ja, dat er, ik heb het gelezen. ...dat het, A, dat ze... Werkgevers niet meer gaan bij, dwars liggen. Precies, en dat er ook uiteindelijk... Nee, ...en niet bij komt, en uiteindelijk gesloten worden. Luister, is geen geld, zegt meneer Kamp. Ja. En door de hele schaliegasrevolutie vanuit Amerika ligt er zoveel bauxiet kolen, braak, dat de Nederlandse overheid nu al heeft gezegd, kom maar door met het spul, okay, het is zo goedkoop. We, we drijven nu wel heel ja, ver af. Ja, ja, Even precies. terug naar die dealers. <laughs> uh, uh, het was Alles altijd een hele belangrijkste bedrijfstak in Nederland. Ja. Is dat dus in een razend tempo aan het verdwijnen? Hoeveel dat arbeidsplaatsen is... verdwijnen hier zo per maand? Nou, in Forst de autobranche, ja, ja, ja, dat, zijn, dat zijn echt duizenden. Maar de toekomst ligt hem bij grote, net als in de boerenbedrijven... het is allemaal zo oorspronkelijk, ligt hem in de grote dealer-agglomeraties. Je hebt grote dealergroepen in Nederland al... die dus uh, uit alle macht proberen daarmee de kosten te drukken. Hè? Scherp inkopen, wordt uh, En die worden waarschijnlijk einde, uh, uiteindelijk eigenaar uh, van de bedrijven zelf. Van de, van de Mercedes en de BMW's. Dat zijn uh, ze gaan doen. Ah. doen. Juist. doen. En ja. ben je dan aan de gode overgeleverd of wat? Uh, helemaal niet, want de, de mensen... Gelukkig komt de dynamiek uit onszelf, hè, uit het volk. Wij pikken al gauw dingen niet, dus dan veranderen de industrieën wel mee. Het okay. wordt heel filosofisch, merk ik. Ja, ja. <laughs> nou, de, en de, de Lucia-autohandelaar, die blijft gewoon bestaan, uh, Nou, Ik weet niet of die zo Lucia is, het bedrijf <laughs> nee, waar je contact dat was mee hebt. Dat zijn uitstekende ondernemers. Ik bedoel, het is toch eigenlijk ongeveer synoniem, de autohandel, ja, met alles wat fout is? Ja, Jan Knalpot met een jackie uh, in zijn mond Precies. Die, uh, die doen jou. nog steeds goede zaken? Die doen... Uh, nou, die, dat weet ik niet, daar, <laughs> daar laat ik niet over uit. En bijvoorbeeld die uitdrukking van? Van, zou jij van deze man een tweedehands auto kopen? Weet je, het, het, het zit gewoon in ons taalgebruik, toch ook? Ja, maar ja, de vroeger waren paarden, nu zijn de auto's. Ja, ja, ja, ja. Nou ja, goed, dat hey. klopt ook precies. Ja, de auto's zijn in de plaats gekomen van die paarden. Ja. Dank je wel, David. Stompen ook, hè. <laughs> horen ja. dus David Bakers, autojournalist ja. van Carros. Straks trouwens om kwart over één bij het Trosse Bedrijf... een uitgebreid gesprek over de toekomst van die Nederlandse autodealer. Hé, hey, dank hè. Ja, Aha. Voor een flinke vrijpartij zonderen de meeste mensen zich het liefst af. In de slaapkamer bijvoorbeeld. Apen hebben minder moeite om het en plein publiek te doen. Sterker, dat is de gewoonte. Maar soms zoekt een vrijend paar de beschutting op. Dan rijst natuurlijk de vraag waarom. Speelt schaamte misschien een rol? En hebben ze misschien een favoriete plek om het te doen? We gaan erover praten met hoogleraar Ecologische Determinanten van Gedrag geweldig, van aan de Universiteit Utrecht. Professor Dr. Lisbeth Sterk, Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, ze vertelt uh, vanmiddag over haar onderzoek... naar het stiekem seksgedrag van Java-apen... op het Utrechtse festival De Beschaving. Maar ze zit vanochtend wel bij ons in de studio. Uh, ja, wat, uh, wat, uh, dat is, is dat nieuw om op zo'n festival... Uh, wetenschappelijke resultaten te gaan bedingen? Nou, dat, dat festival wat ik begrijp was eerst eerste muziekfestival... Ja. maar is toen hebben ze er een soort wetenschappelijke poot <lacht> aangemaakt. Geweldig. En uh, ja, ik ben een van de gasten inderdaad. Ja, dus maar ze we zijn... eerst of u kon goochelen. Toen u dat niet kon, mocht u iets over Toen mocht ik vertellen. over aapen komen vertellen. Nou ja. ja, het is natuurlijk ook wel een, le een lekker onderwerp misschien. Nou, apen spreekt natuurlijk altijd ja. aan. En, want dat, dat stiekem seksgedrag van apen... Hoe, hoe, hoe kwam u daarop om dat te gaan onderzoeken? Nou, we waren geïnteresseerd überhaupt in hoe apen zich uh, gedragen in zijn algemeenheid... in hun sociaal gedrag. En een van de aspecten daarvan, zoals wij dat dan beschrijven, is seksueel gedrag. En bij apen zit, de apen waar ik naar kijk, dat zijn makaken... die leven met meer mannetjes en meer mannetjes vrouwtjes in één groep. En dan vraag je je af, wie wordt nou eigenlijk de vader van alle kinderen? En als je gaat kijken naar zo'n groep... dan zie je dat zo'n alfamannetje probeert om laagrangende mannetjes niet te laten paren... Die laagrangende mannetjes willen dat natuurlijk wel. Want het is een hun voordeel. Want en de ze... alpha mannetjes de baas? mannetjes is het mm. hoogstrangende mannetje. Dat is niet zijn hele leven zo, maar dat is die een periode. En die probeert dus vrouwtjes te monopoliseren... zodat laagrangende mannetjes er niet bij kunnen. Mm. Een Hoe cruciale rol. Jaagt hij ze weg? Hij probeert ze weg te houden van ja, ja, ja. de dames. Dus ja. er is een cruciale rol weggelegd voor de dames in dit geval. En de vraag is: wat willen Java-apenmannetjes? Of ah, vrouwtjes. vrouwtjes. Nou, daar hebben een hele tijd geleden al onderzoek naar gedaan. En als je ze de kans krijgt, geeft, dan paren ze met meerdere mannetjes. Dus die dames willen echt met meerdere mannetjes paren. Als zij het voor het zeggen hebben. Ja. En daar zit voor hun een voordeel aan. Want als ze met meerdere mannetjes paren, dan hebben die allemaal een wat wij noemen vaderschapsillusie. Ze zouden de vaderschap vader kunnen zijn van hun kind. En dan zorgen ze er ook. Voor. En dat het nou zorgen in de zin van ze zijn in ieder geval niet vervelend. <laughs> want wat bij heel veel apen voorkomt is dat uh, mannetjes die niet met vrouwtjes gepaard hebben... vooral mannetjes die nieuw in de groep zijn... die kunnen jonge baby's doden... in de hoop daarna zelf met het vrouwtje te kunnen paren. Nou, dus echt. dat is een soort continu risico bij apen. Ook bij de makaken waar wij naar gekeken hebben. En vrouwtjes hebben daar als tegenstrategie... ik paar met iedereen, want dan hebben ze een kans. Ja, ik snap het. Maar ze willen niet dat het alpha mannetje dat ziet. Nee, en dan nou, gaan ze de... dus zich afzonder. Tenminste, dat heb ik begrepen bij dat ja, onderzoek. Nou, want De vraag is natuurlijk, hoe krijgen ze dat voor elkaar? Om ja. te paren, terwijl de alferman dat niet wil. Nou, heel belangrijk zijn natuurlijk die dames die gewoon niet bij de alferman blijven, maar hij kan wel als er maar één vrouwtje op een gegeven moment vruchtbaar is, achter haar aan blijven lopen. Als er meer dames zijn, dan wordt het een stukje lastiger. En dan wordt de vraag, hoe gaat dat gebeuren? Nou, één uh, van de dingen is dat uh, apen, net zoals mensen... een hele periode hebben vrouwtjes waarin ze seksueel geïnteresseerd zijn. Heel veel dieren, zoals bij honden of bij paarden of bij varkens... dan zie je dat vrouwtjes alleen maar in seks geïnteresseerd zijn... op het moment dat ze echt vruchtbaar zijn. Mm -hmm. Bij apen is dat een hele lange periode. Dus dat geeft ze heel veel kans om het mm -hmm. te manipuleren aan die mannetjes. En het is ook voor die mannetjes niet heel duidelijk wanneer ze vruchtbaar zijn. Maar doet dat dat toe? Ja, want dat betekent dat die vrouwtjes ook de kans hebben... om met die meerdere mannetjes te paarden. Ja, maar willen ze dan wel nageslacht hebben? Die vrouwtjes die die willen wel nageslacht hebben, natuurlijk. Maakt niet uit hoeveel. En de, de nou, de ze krijgen dag. er maar één per keer. Dus dat is oh, ook het lastige dat is wel voor de leuker. mannetjes. Maar ze hebben dus macht ja. op die manier, hè? Ja, zou je kunnen zeggen, ja. ja. Het zijn hele geëmancipeerde ja. dieren. En, ja, want ze kunnen ook redelijk goed... zolang ze even groot zijn, dus per school, soort verschilt dat. Maar het kunnen ze ook gewoon echt seks weigeren. Zo van, nou, ik ga zitten... Geen zin, ja. dat kan. Maar ik begreep dat ze zich dus... als ze seks hebben met die uh, lage gestelde mannetjes... dat ze zich dan verstoppen voor ja. het alfavrouwtje. Nou, ja. ja, dus we hebben gekeken hoe ze dat doen. En het blijkt, we hebben, we hebben dit onderwerp een zoek in reiswijk gedaan... waar de apen in groepen zitten... met heel hele mooie binnen- en buitenverblijven... Maar er zitten ruiten tussen en die hebben we afgeplakt... zodat ze binnen en buiten een soort afgescheiden mm. ruimte hadden, zou je mm. kunnen zeggen. En we hebben gekeken waar ze gingen paren. Dus we keken waar het mannetje was en waar de rest uithing. En het blijkt dat als het, mannetje, het alfamannetje in de buurt is, dat ze het nauwelijks paren. Maar als ze aan de andere kant zitten dan waar het mannetje is... dat ze dan heel veel paren. Omdat en hij moet hij het, het niet dan snel, zien. snel of, uh, wat? Nou, dat gaat sowieso heel snel bij ja, deze avond. Want? Hoe lang? Zes seconden. Echt waar? Ja. Dat is knap. Ja. Nou ja, Het zijn apen. Niet. En dat, dat hoort ook bij dat verlangen van vrouwtjes... om met meer mannetjes te paaren. Die vrouwtjes zijn dus heel promiscu. Dat betekent dat dat selecteert ook op mannetjes... die heel snel kunnen paren. En ook heel, veel, heel makkelijk kunnen ejaculeren. Dus deze apen hebben ook gigantische ballen. En, en, en ja. hoe komt dat dan? Waar, waar, waar heeft de evolutie dat voor bedacht? Nou, wat ik net zei. Die vrouwtjes hm. leven in grote groepen. Daar hangen meer mannen bij. Ze kunnen... Niets, die mannen kunnen niet meerdere mannen eruit. Als er maar één man in de groep zit, dus weinig vrouwtjes... dan is er maar één mannetje ze met hem. Maar als er meer mannen bij de groep zitten... dan hebben ze een lastig probleem. Ja. Want hoe houd ik ze allemaal tevreden? Maar waarom duurt het zo goed? Omdat ze dan snel klaar zijn. Ja, dat begrijp ik. Dus dat lijkt me ook wel handig. Ja. Maar uh, de, de, de, toch, uh, dat moet ook een nut hebben, of niet? Ja, want nou ja, ah, dan ja. kun je elke keer dat je kan ejaculeren als mannetje, ja. heb je een kans op vaderschap. Maar dit is trouwens een van de twee soorten waar we naar gekeken hebben. Dit zijn de java-apen. Er ja. is ook een andere soort. races-apen, hebben we naar gekeken. En die zijn wat we dan noemen multiple mounters. Daar moet een mannetje meerdere keren op een vrouwtje klimmen. Bijvoorbeeld ratten doen dat ook. En pas na. Acht keer of zo kan een mannetje ejaculeren. Maar waarom die dat doen, snappen we ook niet. Maar dus, eh, hoe doet u dat, onder, dat onderzoek? Hè? Want u zegt, we hebben dat dan afgeplakt. En we hebben dus -hmm. gezien dat ze het buiten het zicht van het alpha mannetje doen. Zit u daar de hele dag tussen of, of, of bij? Of, ja, wat je dan doet... Ik, doe ik, nou, ik heb natuurlijk niet alleen dit onderzoek nee. gedaan. Dat heb ik met promovendes en, en studenten gedaan. Ja. Maar je gaat inderdaad, je leert de apen. Dus je leert ze allemaal herkennen. Het zijn groepen van 30, 40 dieren. Uh, en dan zit je ervoor. Dagen. Ja. En, en dan turven euh, maar. Ja, dan turven. En, en dan ook turven wie waar zit. Binnen, buiten en hoe lang. Want, want is, dat, is dat niet heel vervelend op de duur? Nou ja, ja, ik vind het nog steeds interessant. Maar er zijn vaak vinden mensen het leuk die dat proberen. Maar ik heb ook wel studenten gehad die bij ons een cursus deden. En dan na drie dagen zeiden van uh, uh, hoe lang doen jullie dat? Ja. Ja. Maanden? Nou liever niet. Ja, dat is, uh, mag want, ook. Maar, je hebt natuurlijk al heel snel precies in de gaten wie wie is. Ja, maar het blijft natuurlijk spannend. Het is een soort of van soap. Ze plakken op hun, hun, hun, hun rugnummer. Nee, ze zijn herkenbaar gewoon aan hun gelaatsuitdrukkingen. Okay. Het is een soort soap. Waarom kijken wij naar goede tijden, slechte tijden? Ja. Lijken dit soort apen op uh, mensen? Op een of andere manier qua nou, gedrag? Ze lijken in zoverse, ten eerste een aap heel sociaal. Dus daar kunnen maar, we het, zeg maar de basisregels over hoe gaan we met elkaar om uithalen. En dit seksueel gedrag, nou met die promiscuïteit... dachten we eerst van niet. Maar nu ze zich afzonderen. En in ander onderzoek hebben we gevonden... dat je een soort vriendjes, vriendinnetjes hebt... Niet zo sterk als bij mensen, maar dat dat er ook is. En dat die mannetjes die vriendjes worden met vrouwtjes. ook nog een grotere kans op vaderschap hebben. lijken ze er toch meer op te denken dan we dachten. Maar dat seksuele, daar, daar lijkt het niet zo erg op. Uh, in die zin dat over het algemeen. en, en mensen he, langer voorspel hebben, of weet je, ja. dat daar meer aan vooraf gaat. Ik bedoel, in die zin is het wel een groot verschil. Ja, maar dit is een, zijn promiscue apensoorten, ja. zoals ik al zei, met meer mannen en meer vrouwen. Ja. Dus als je dit gaat vergelijken met monogame soorten, ja. dan zie je er inderdaad grote verschillen tussen. Iets anders, dat uit recent onderzoek is gebleken, dat mensen en apen veel korter gescheiden zijn dan eerder werd gedacht. Hè? Ja, dat dus, was ik ook. Ja, dat las u ook. Dus dan, dus dan zou je denken dat het meer op elkaar lijkt. Nou, onze naaste verwanten zijn natuurlijk de chimpansees en bonenboos. Die zijn even verwant. Daar en, het... en de gorilla's. En dan, dan is de vraag waar lijken wij het meest op? Of beter zeg, waar leek die gemeenschappelijke voorouder ja. op? En die verschillen heel erg. Chimps en, en bonenboos lijken heel erg op die makaken waar ik het net over had. Die ja. zijn heel promiscu, mannen hebben relatief grote ballen, paren heel kort. Bij gorillas is dat heel anders. Er zit maar één mannetje in een groep met een aantal dames. Die paren ook vrij lang en ook niet zo vaak. En het, dus daar lijken wij eigenlijk het meeste op. Ja, en veel mensen denken dat wij op chimps of bonobos moeten lijken. Maar er is echt wel een lands te breken dat wij veel meer op gorilla's lijken. Ja, is dat een nieuw inzicht? Nou ja, ik vind het een vrij logische. Toen ik het ja. voor het eerst hoorde was het voor mij wel nieuw. Ja, maar toen dacht ik, ja, dat is eigenlijk wel logisch. Ik begrijp dat binnen antropologische kringen... waar ik natuurlijk niet helemaal in bekend ben... dat de chimphypothese nog heel erg uh, de voorkeur heeft. Ja. Omdat we daar het naast aan verwant zijn. Maar hoe onze voorouders er rond die tijd uit zaten. Van de mens weten we het wel, maar van de mensapen niet. Want die ja. leeft in het oerwoud. En ja. dat fossileerde niet. Dus, dus dat is echt een richtingestrijd. Nou ja, er <laughs> zijn wat argumenten gorilla. richting uh, gorilla, Omdat... Voordat wij eh, homo werden, waren we Australopithecus. Dat is zo'n ruim 2 miljoen jaar geleden. En toen waren mannen wel veel groter dan vrouwen. En dat duidt erop dat zo'n mannetje een harem om zich heen had. Ja. Dus wat dat betreft wijzen de tekenen toch richting gorilla's. Gaat u dit ook allemaal vertellen op Festival de Bes Beschaving? Nou, zo ongeveer gaan we hierover hebben. Ja. <laughs> wel een mooie naam eh, trouwens. Maar de, de, de, gaat u daar beelden bij gebruiken? Of, uh, hoe gaat u het ja, ik de ja, ik laat het plaatje zien. Blijf een wetenschapper. Kunnen dus ik laat het diagram zien. Je kan nou, filmpjes, nou filmpjes, het lijkt leuk, maar het is toch lastig seksfilmen. Maar ik Waarom? heb in ieder geval plaats, omdat maar het tasten. zo snel gaat. Oh ja, die zes seconden, Janne, Jan, ja. En yes, je ja. tast natuurlijk de privacy van de beestjes aan. Ja, dat vinden ze niet zo erg. Oh, gelukkig. Ze zijn hey, aan gewend. Ik was uh, wel benieuwd, want u zegt dat het is een, een festival uh, muziek eigenlijk. Is dat iets wat we vaker kunnen verwachten? Is dat een trend? Wetenschappers en zo die dan nou, een onderzoek... Uh, nou, wat wat wetenschap en kunst natuurlijk gemeen hebben... is dat je voor een deel inspiratie moet hebben... en daarna een hoop zweet is. Dus het is... En het, het gaat allebei om het onderzoeken van de wereld op een andere manier. Maar ik denk dat er wel wat overeenkomsten zijn, ja. Ja. Dus wat dat betreft hoor je ze wel een beetje ja, maar het blijkt natuurlijk ook dat u voor zoiets gevraagd wordt. Dat, dat, ja, dat komt niet zomaar. Het heeft met grote ballen te maken met eh, ejaculaties van zes seconden. Met apies die een beetje op ons lijken. Ja, dat is wel smakelijk. Dat is iets anders dan de vuurvlieg. Ja, maar nou, ook over vuurvlieg kun je vast heel spannende nou, vast... Ja, dingen vertellen. Te... En wel. ik ben ook niet de enige spreker op dat festival. Er zijn er geloof ik nog tien anderen. En die hebben het over heel dingen. Ja. Ik geloof dat een van de weermannen ook komt bijvoorbeeld. Oh. Nee, goed, maar het is natuurlijk iets wat, wat, wat aansprekenbaar moet, moet zijn. Hè? Ja, dat hebben natuurlijk gaat. Ja, En dat kan... lukt met apen natuurlijk ook makkelijk. Dat, dat lukt met apen ook makkelijk. Ja, want uh, we stonden nou deze week uh, in de NEC stonden al die, die ja, deze die kopjes. Kan zetten, lieve ja. Ja. En ook daar kun je zien dat de individuen allemaal anders zijn. Ja, hè? Je kan dat ze echt herkennen. Zeker? chimp en mens. Uh, net uit ja. elkaar. Nou ja, goed, net. Dat houdt er maar vanaf, uh, hoor je het zien. Wat net is. Ja, ja, ja precies. Uh, nou, ik uh, hoop dat u maandag goede reactie krijgt als u weer terugkomt op de faculteit Biologie. <laughs> Hartelijk uh, dank uh, voor uw komst. En heel veel uh, succes uh, vanmiddag. Dank u wel. Ja, uh, u hoorde hoogleraar ecologische de determinanten van gedrag van de Universiteit Utrecht, professor Dr. Lisbeth Sterk. Het ging dus over het seksgedrag van, uh, van apen. Meer informatie via nieuwshow.nl. Misschien staat daar nog het filmpje ook wel op. Goed, zometeen na Nieuws van 10 uur zijn we bij u terug... met de zwarte kant van de liefde. Naar aanleiding van de affaire Helene Mees. Een cursus Heilig Verklaren, doe je zo. Ingrid Hogevorst met de boekrubriek. En jeugdliteratuur. En die heeft te maken met duurzaamheid. Tot zometeen.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 ook energie uit zon, wind, water of uh, koeienpoep? Stap over op greenchoice.nl. Dit is Radio 1.